De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft laten weten dat Al-Qaeda de dood van Osama Bin Laden vrijwel zeker zal proberen te wreken. Volgens directeur Panetta betekent de dood van de Al-Qaeda-leider niet dat de terroristische beweging ook ophoudt te bestaan. De VS moet daarom waakzaam blijven, zegt hij. Bin Laden werd vannacht in Pakistan gedood door Amerikaanse commando's. Er zijn veel positieve reacties op de Amerikaanse actie, maar ook een aantal negatieve.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 Het is de grootste brand in het gebied sinds 2009, maar het vuur is onder controle. De Schotse hooglanders die in het gebied verblijven zijn gevangen en in veiligheid gebracht. Het aantal blushelikopters is uitgebreid. Er vliegt nu ook een Chinook-helikopter. Deze kan per vlucht 10.000 liter water vervoeren. De gemeente Bergen pleit opnieuw voor het stationeren van een blushelikopter tijdens het zomerseizoen in Den Helder. Burgemeester Hafkamp. Ik ben blij dat we een beroep kunnen doen op Defensie met de blushelikopters. Het bezwaar is natuurlijk wel dat ze op de vliegbasis in Geelse staan. Dus het kost gewoon een aantal uren voordat ze hier ter plekke zijn. Sinds augustus 2009 zijn volgens de gemeente in totaal al 70 branden geweest in het natuurgebied. Het nu getroffen gebied is zo'n 200 hectare groot. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af. Morgen net als vandaag veel zon, maar het blijft fris met een matige noordoostenwind. Middagtemperatuur van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Vanwege de meivakantie stelt de spits er niet veel voor. Vier, vier files, zonder meer op de A4 naar Den Haag. Vier kilometer bij Soet, Rouda Rijndijk. Op de ringweg Amsterdam de A10 in beide richtingen... bijknopend compleen files van drie kilometer. En een korte file op de A13 naar Rotterdam. Daar staat bij Del Zuid twee kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. De Villa is nog tot half vijf bij u met ons panel Schuld en Boete. En vandaag zitten daarvoor hier in de studio drie advocaten. Theo Hinnema, hartelijk welkom. Esther Vroeg, ook welkom. En Marnix van der Werf. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Tot ieders verbazing wilde ik het even gaan hebben over Osama Bin Laden... die afgelopen nacht door een elite van de Verenigde Staten... Zijn schuilplaats in Pakistan is omgebracht. Zoals ik uh, vorige uh, half uur al zei... hij zat daar niet in Pakistan in een grot of in een spelonk... of ergens onder een lab, maar gewoon in een vrij zwaar bewaakte villa. Zij hebben hem toch weten te vinden. zoals het er nu nou uitziet, althans was het hem. En hij is uh, uh, door hen doodgeschoten. Nou is er uh, sprake in deze wereld van een internationaal geldend recht. Internationaal recht moet ik zeggen... En dat staat eigenlijk niet toe dat uh, iedereen maar schietend over de wereld trekt... om tegenstanders of mensen die hier niet wel gevallig zijn te liquideren. Maar de bedoeling is eigenlijk om mensen voor het gerecht te krijgen. Vanochtend in het programma Ochtendspits zei een collega van jullie... Geert-Jan Knoops hier heel kort en krachtig even het volgende over.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 dat vind ik altijd zo'n intrigerende zin. Dat zijn dus de regels die in beginsel moeten worden gehanteerd. Wat, wat betekent dat in beginsel eigenlijk? Er zijn ook momenten waarop het niet hoeft? Ja, nee, die zijn er niet naar de maatstaven van het recht. Omdat het recht vaak vindt dat het de maat van alle dingen is. Maar dat is niet zo. Want wat je in dit soort gevallen vaak ziet, en nu ook weer... is dat als het er op dit niveau echt toe doet... Hmm. dat het recht niet zo'n belangrijk onderdeel van de, van, de, van de wereldorde is. En dan wordt er gewoon boven het recht uitgemaakt wat er met iemand moet gebeuren. Wij, vroeg, wijf... is, het, is dat verstandig? Mm. Dat ze, ik, ik las net op het ANP dat een hoge uh, veiligheidsfunctionaris in Amerika ook gezegd heeft... dit was absoluut een commando to kill. Het was helemaal niet de bedoeling om te kijken of we hem levend in handen zouden krijgen. Gewoon, hij moest gewoon doodgeschoten worden. Ja, dat is wel tegenstrijdig met de eerste berichtgeving. Waar een melding van gemaakt werd van het feit dat hij zich verzet zou hebben bij zijn aanhouding, bij zijn arrestatie. Dus dat er geen andere mogelijkheid was om hem neer te schieten. Mm -hmm. nou, dat klinkt natuurlijk iets beschaafder dan een, uh, een operatie om te doden. Uh, of het verstandig is, het is wel in mijn visie volstrekt onbeschaafd. Mm -hmm. En het lokt natuurlijk heel veel uh, extreme reacties weer uit. Zeker de vreugde zoals die getoond wordt bij het Amerikaanse volk. Die hoewel wel begrijpelijk is, maar een overheid en een regering hoort daar boven te staan. En het recht wel op de juiste wijze te handhaven. Theo Hinnema, zijn er denk je omstandigheden waarin je zegt... nou ja goed, natuurlijk eigenlijk moet je iemand gewoon berechten. Maar soms is, het, uh, uh, is een situatie zo dat uh, doodschieten gerechtvaardigd is. Ja, Het hele oorlogsbedrijf is een uh, massaliteit oh, van elkaar. Dat is doodschieten, wat Amerika he? namelijk zegt. Wij zijn in oorlog met en, de terroristen. Dan dus zou mag. je de leider van een min of meer georganiseerde moordbende. die zou je met fluwele handschoenen uit die moordende meuten moeten halen. en hem naar een. Adres brengen waar die keurig berecht zal worden. Ik denk, Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat Amerika denkt... dat kunnen we die man niet aandoen. Dat is nou, zo'n demoskee, Die wil toch niet in zo'n goddeloze staat staan voor zo'n Satan's rechtbank. Die herkent dat recht niet. Dan, moet, dan wordt hem ook naar zijn naam gevraagd. Bent u ook samen bin laden? Die man die heeft zo'n verschrikkelijke eigen dumpt, Die heeft zo lang over leven en dood beslist. Die is voor het recht niet echt... Bruikbaar lijkt mij zo voor een, voor een juridisch verhaal. Was simpel uit de praktijk bezien, zou ik zeggen, als, als Amerika de wetenschap van heeft wie het heeft gedaan. Ik weet van niks hoor. Ik was helemaal beducht van het nieuws. Ik weet het pas sinds 12 uur, want ja. in de gevangenis kreeg ik, hoor je helemaal niks van die dingen. Nee. En je en, was volkomen uh, onwetend. Dus ik, ik maar, denk dat als, als je het heel praktisch bekijkt, en dat kan af en toe ook geen kwaad. Als de Amerikanen denken: daar waar die man nu zit, is hij is levensgevaarlijk. want hij heeft nog allemaal tentakels en hij geeft allemaal moordplannetjes, mm -hmm. zit hij uit te broeien. Als dat ons één bom kost, dan moet het maar zo. Maar hij is nu natuurlijk net zo gevaarlijk. want inmiddels martelaar, als hij dat al niet was, dat, hij blijft natuurlijk gevaarlijk. Weet u wat de ellende van dit soort kwesties is? Dat in streken waar men nogal wraakzuchtig van aard is... daar gaan natuurlijk stemmen op... en dan worden ja, de mensen al in gereedheid gebracht... Om deze daad, deze goddeloze daad, te wreken. Want mm -hmm. de geloofsbroeder, die moet gewroken worden. Wat je het even serieus zegt. Dus hebben we het... heel wat ledematen van onschuldigen. binnen. over het internationaal binnenkort. recht, dat is er toch niet voor niks. Je kan toch niet zeggen. Nou ja, soms is iets zo erg. of is het nou eenmaal zoveel makkelijker om even iemand neer te schieten. dan heeft dat allemaal niet zoveel zin meer. Er werd vanmiddag nee. hier op dezezelfde zender ook al even. die vergelijking wordt natuurlijk snel gemaakt. Er uh, uh, uh, werd Eichmann opgevoerd. Die mm -hmm. uh, hadden ze ook zo neer kunnen schieten, natuurlijk. Nee, die is ja, keurig overkomen. Het internationale recht? Een gigantisch proces. Geweest, dat heeft voor een heleboel mensen ook ja, een bepaalde dat, dat, dat louterende werking gehad. Precies. Maar ja, het internationale recht... Denk eens aan van Stauffenberg en Hitler. Hoe hadden we dat op moeten lossen? De moordanslag op Hitler? Ja. Dat was in oorlogstijd. Zo maak ik me er gauw even vanaf. Ja, pr precies. Dat is <laughs> <Ook> nu ook. <laughs> Maar Maar Marnix van der Werf is het niet zo dat het dan een beetje aan inflatie onderhevig hoort? Als je zegt, nou ja, soms is het... nou, moet je een oogje toe doen. Ik denk niet dat er sprake is van, van inflatie. Ik denk dat het recht in het algemeen, uh, wat ik net ook al zei, vrij sterk overschat wordt. En het internationaal recht is natuurlijk helemaal subjectief daarin. Dat is altijd het recht van winnaars de winnaars bepalen wat de inhoud van het internationaal recht is. En als het echt belangrijk is en te meer als Amerika uh, iets wil... Ja, dan is het internationaal recht helemaal niet zo belangrijk. En dan moet er gewoon gebeuren wat men praktisch van belang vindt. En dan kunnen wij allemaal hoog en laag springen, maar dat heeft geen enkele zin. Goed. Tot zover, Bin Laden. Laten wij het eens gaan hebben over uh, de berichtgeving over rechtszaken hier in Nederland. Er is een blad van de Raad voor de Rechtspraak... En daarin uh, verscheen een soort vergelijkend onderzoek. Rechtspraak in het nieuws. Er is een aantal kranten uh, uh, um, bekeken, onderzocht... op hoe er over uh, rechtszaken bericht werd. En ook hoe vaak. Dat neemt meer en meer toe. Hè. Het recht staat enorm in de belangstelling. Um, nou ja, het was niet zo opmerkelijk. NRC Handelsblad en Spits, dat mag misschien wel opmerkelijk heten... kwamen er het best af als het nou, ging denk, om... Um... Wat zei ik? Pers. pers. Ik zeg spits, de pers. Die kwamen de ripstorieën het best af. Als het gaat om, om vrij onafhankelijk en breed... gewoon netjes verslag geven. De Telegraaf kwam er ook niet slecht af. Waren het niet dat die zich te veel beperken... tot het menselijk leed of de menselijke betrokkenheid. In elk geval um, wilde ik jullie oordelen vragen... Als, als, als mensen uit het vak... hoe jullie kijken naar hoe, de, hoe wij de pers berichten over rechtszaken... en in hoeverre jullie merken dat dat invloed heeft... Esther, eerst maar eens aan jou. Ja, dat de media een uh, dominante en steeds belangrijke rol speelt in de berichtgeving over rechtszaken, lijkt me duidelijk. En dat strafrecht, om het zo maar even te zeggen, heel sexy is, lijkt me ook duidelijk. Uh, wat voor invloed het heeft. Ja, rechters zeggen altijd dat zij niet beïnvloed worden door de media en door de berichtgeving in kranten. Uh, anderzijds, denk ik, uh, het Openbaar Ministerie, als ik zie wat de veelheid aan persberichten ook op het moment dat een cliënt bijvoorbeeld nog in alle beperkingen zich bevindt... dus dat je als advocaat zijnde niet met de media mag spreken over een bepaalde zaak... zelfs niet de familie mag informeren over uh, het feit waar je cliënt voor vastzit. Het OM-ministerie doet dan al heel erg aan beeldvorming in de eerste dagen. En om dat uiteindelijk weer recht te poetsen en recht te breien... dat valt ons gedeging hebben, hebben jullie daar ook last van? Marnix en, en Theo, het heel de maar. Geef dan eens een voorbeeld. Wat voor persbericht komt er dan van het OM... waardoor wij bijvoorbeeld al beïnvloed zouden kunnen Ik, ik heb wel een voorbeeld. Ja. Dus uh, midden vorig jaar is er een klant van mij aangehouden. Een, een zakenman. Die, uh, die natuurlijk voor zijn zakelijk leven afhankelijk is van het openbare leven. Van mm -hmm. de banken, van zakenpartners, van leveranciers. Die werd aangehouden met veel uh, tromgeroffel van het OM. Hij zou uh, betrokken zijn bij moord. Hij zou handelen in wapens, in drugs en aan, aan witwassen doen. Nou, daar blijkt nu allemaal niets van over te blijven. Alleen het witwassenonderzoek loopt nog en dat ook op zeer beperkte schaal. Al die lelijke moord- en wapenverdenkingen zijn allemaal weg. Maar die aanhouding ging destijds gepaard met een persbericht... waar de honden geen brood van lusten. En voor die man gingen alle deuren dicht. En dat is een heel krachtig instrument voor het OM... om iemand bijvoorbeeld het zakelijk leven onmogelijk te maken... voordat überhaupt een rechter zich over de zaak heeft gebogen. Nou, dat dat vind ik niet voorbeeld. zo netjes. Ja, nou, dat, dat zijn ook de meest funeste voorbeelden. Ik zit nu met een fraudezaak in Limburg. Dat heeft een, een arme man, die heeft een, een kolossaal beslag... als een broek hangen van zo'n twee, driehonderd panden. Um, die kan geen zaken meer doen en die man die wordt compleet gewurgd. En omdat hij in de krant wordt neergezet... als iemand, ja, zo begint het, hè... in, in jouw huizen zat allemaal helpen, Er is niks van bewezen dat hij daar iets van wist. Maar dan is het dus hij zo... wit gewassen, dat blijft uiteindelijk het klachtje over. En dan, daar kun je altijd wel een beetje mee. Maar de situatie is nu zo... dat die man die is in juni 2009, is alles in beslag genomen... En we zijn twee jaar verder en hebben nog niet eens verhoord. Dat financiële onderzoek dat loopt nog steeds. Maar de banken, die zeggen alle contracten op, alle contacten met die maar man. Die willen het... niet meer geassocieerd worden met zijn... Begrijp ik. Maar dan is het dus zo dat het OM in eerste instantie er wordt iemand aangehouden op verdenking van. Het is wel begrijpelijk dat het OM naar buiten brengt. Waarom? Want daar gaat toch vragen ja, over komen. Je gaat dat, niet zeggen, dat, wij gaan ook heel lang stil dat, zijn. Dan dat moeten ze wel. Het moet het wel duidelijk zijn ook, waarom het speelt ook met name in die financieel getinte strafzaken waar ze iemand kalt kunnen stellen. Met behulp van FIAT -onderzoek. En het onderzoek. Is dodelijk. Je je hoeft daar helemaal niet zoveel rugbaarheid aan te geven. Dat is nergens voor nodig. Je kunt ook iemand aanhouden en hem, en hem verhoren. Ja, of hem voor zo. de rechter te geleiden. Mm -hmm. Wat hier gebeurt en, en wat meneer Hidema zegt... is precies op mijn zaak over de planten. En dat is planmatig. En ik ken, ken er nog vijf of zes. Het lijkt wel beleid te zijn om mensen inderdaad publiekelijk koud te stellen... voordat, eh, voordat er juridisch iets gebeurt. En Dat en, is van de kant van het OM. En wat kan je daar als advocaat als, uh, wat kan je daar tegenover stellen? Nou, wat ik net al zei, Esther? als je in dat soort zaken beperkingen hebt... de eerste paar weken, en dat is uh, toch wel vaak gebruikelijk... Ja, omdat er nog medeverdachten aangehouden moeten worden... of dat er nog gelden, uh, dat daar beslag op gelegd moet worden... dan mag je als advocaat in principe niets. Mm -hmm. Dus je mag niet tegen de telegraaf zeggen... Van, nou, het verhaal ligt toch wel even iets heel anders. En Vooral die eerste berichtgeving, die dan ook klakkeloos wordt overgenomen... door andere media, ja, die is zo significant en dus ook zo ingrijpend... voor bijvoorbeeld contacten met banken. Maar je ziet het ook met ontuchtzaken... dat iemand al gelijk helemaal als dader wordt weggezet. Nou, je zegt dat... E en dat beeld is ja, eigenlijk bijna luisteren. nooit meer helemaal recht te trekken. Als jij pas veel later nee, dat kan... Nee, dat, dat, dat komt veel later pas onder het oog van de rechter. En bij een ontluisterend vonnis vaak voor het OM voor de buitenwacht. Maar die hoort daar niks meer van. Nee. Want de publiciteit in die begin, die hele gevoelige fase... Die, die is veel meer gespind op zware beschuldigingen... aanklacht, grote schandalen, schokkende berichtgeving, Daar kunnen ze elkaar mee over meesteren, de persmedia. Nee. Maar als je daar als advocaat, en zeker als de financieel getinte zaken... met relativerende, genuanceerde berichten tegenin staan, hebben ze helemaal geen zin aan. Nee. Uh, Want dan is het niet, dan is well, het niet sexy uh, uh, meer natuurlijk. is een monsterbeslag, een... het is een megafraude ja. en. Uh... Nou, dat is het dan. En de maximumstraffen worden dan ook even genoemd. Wanneer kan veroordeeld worden, dat noem maar op. Dat zoeken ze dan ook eventjes op. En dat is het dan. En die maar wat zou, die is, wat, wat, wat zou je eraan hoor. kunnen doen? Uh, ik bedoel, je kan, je kan natuurlijk zeggen... media, journalisten, uh, let iets beter op waar je mee bezig bent... en nou, wacht dat je ook de andere kant van de zaak hoort. Nou, dat ja, is de oplossing. Ja, dat is de oplossing. Ik wilde zeggen, maar het kan ook dat het OM zich wat er gehouden nou, Dat is de wel, Het blijft moeilijk, hè, want je kunt een journalist niet kwalijk nemen. als het OM zegt dit en dit en dit... is. is aan de hand. Dat de journalist opschrijft, het OM zegt dat dit en dit en dit aan de hand is. Dat kun je een journalist meer, niet als verwijten. Als je niet meer dan dat doet, dan geef je gewoon verslag van, van een feit. Ja, volgens maar de Vaak doen ze nog veel meer, want dan wordt de buurman geïnterviewd, en dan wordt de handel en wandel van die bewuste meneer die er toch al gekleurd op staat, door allemaal gesmispel en achter de hand gepraat, volgens betrokkenen, volgens ingewijden, wordt er nog een bak overheen gegooid. Omdat die kranten dat leuk vinden. Om iemand compleet te vernagelen. Want dan heb je een grote zaak en kun je een grote berichtgeving doen. Als je als, je als advocaat gaat en zegt, het valt wel mee, wacht eens een poosje af. Kom eens op de zitting kijken, dan weet je precies hoe het erbij ja. voor staat. Nee, joh, ben geke brug nou, Dat Laten we even, dit prachtige brug krijg ik aangereikt. Ja. Kom op de zitting kijken. Vorige week is er een project van start gegaan, ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben. De internetrechter. We hadden al de rijdende rechter, nu is er oh de internetrechter. Ik zie meneer helemaal naar het hoofd grijpen. Zaken online te volgen via dit project... Um, dan uh, is er dus, er wordt live verslag gedaan, van begin tot eind van een zaak. Daar mag je als publiek allemaal via, via dat ding, hoe heet dat, de computer meedoen. Maar je mag je ook uh, uitspreken over een straf, over de strafmaat. En, vergis je niet, dan wordt er uiteindelijk een straf uitgesproken door de rechter. En degene die er het dichtst bij was, die krijgt een prijs. Ah, een wetboek. Nou, dat zou dus goed zijn. <laughs> Dit is om de mensen meer te betrekken bij hoe een daadwerkelijk hoe een proces of hoe een, een rechtszaak oh, nou. verloopt. Ja. Maar, wordt er ook gezegd, het lijkt natuurlijk wel een beetje op een vorm van juryrechtspraak. En dat zouden we ook wel leuk vinden. Maar uiteindelijk hebben wij, hebben de mensen die meedoen, natuurlijk niet echt zeggenschap ja. over, over het, het, het uiteindelijke vonnis. Maar, het is een spelletje, maar heeft het zin? Neem ik aan, nee, het is serieus. Oh. Nee, want kijk, de prijs is een dagje in de rechtbank meelopen of zo. Nee, het is serieus ja. om mensen er meer bij te betrekken. En meer inzicht te geven in hoe daadwerkelijk, dat is nou, dat wat dat Theo is helemaal net zei, hoe ja. echt gewoon zo'n rechtszaak verloopt. Wat dat er allemaal hele, gezegd dat, wordt. Dat wat is er heel gebeurt. goed. Want meestal hebben dat soort types die, die daarnaar kijken of die gespind zijn om zware straffen uit te delen. Want we hebben vaak dus zo'n itemje gehad. Dat was er ook via internet. En dan gingen ze per wijk of per stad gewoon eens kijken waar. Wat de, wat de wensen waren van de burgerij. En dan zou men overwegen om straftoemetingsbeleid daarop aan te passen. Dat is natuurlijk finesse. Want dan, dan kietel je het meest rancuneus. deel van de natie, ja. die, die willen dat wel. Maar dit is wat anders. Hier dwing je mensen met, met een worst voor een neus. Want je krijgt een prijsje. Ja. Wat nee, ze anders nooit prijsje. zouden doen. Het hele verloop van zaken te volgen. En misschien geeft dat wel enige... Ja, berusting. Het nou, en, en, en, en, en, en vertedering voor, voor de rol van, het, van, van de verdachte. Ja, dat ja ik overdrijf oh. het, weet het wel. <laughs> maar naarmate je er langer naar kijkt... het zijn ook toch mensen die, die iedereen aan de, aan de galg willen hebben. Die zijn wellicht ook vatbaar voor bepaalde tragische momenten in het leven van die verdachten... die hen dan ook ter oren komen. Nou, ze zeggen ook... En de, de om maar niet die... te spreken van de vaak kwalijke rol... van het vermeende slachtoffer. Want die, die, het, het zijn nooit heiligen en zondebokken. Dat is het probleem. Het is het Dat wil o men graag, maar het is het niet. Het is het OM in Arnhem... wat uh, samen met de Orde van Advocaten en de Rechtbank in Arnhem... dit op poten heeft gezet. En hm. ze willen het ook doen om de mensen... Het idee, of kennis laten maken dus, en ze te laten zien dat wat iedereen denkt, dat er vaak zo ontzettend hard en lang en veel gestraft wordt uh, uh, in Nederland, dat dat helemaal niet het geval is. Nou, dan, dan zou ik er maar niet aan beginnen. Dat is dat staat. Het is letterlijk nou net dat men, men, men hier denkt dat het veel te soft aan dan toe gaat. Toch? Vergis de presentatrice zich. Vergis ik me? Dat zeg ik dan. U zegt dat het beeld... Er, er is dat Oh een, ja, nee, dat nee, dan, de presentatrice ja, vergist ja, zich vreselijk... <laughs> dat er een, een termiddel strafklimaat is, dat moet ik zeggen. Nou, dat, dat, dat, dat is wel zo. Die onderzoeken die zijn ook wel verricht. Dat uh, mensen die a priori zeggen van... het, het zijn allemaal hotels... en Precies. iedereen loopt naar een moordzaak, naar zes maanden weer naar buiten... dat die uh, daar anders over gaan denken... als ze betrokken worden bij zaken... en dan ook genuanceerder over de zaak zelf gaan denken. Maar denk je dat zo'n... Uh, actie daartoe zal leiden. Want mensen worden dus ook verleid om mee te denken. En mee te denken over straffen. Ik weet het niet, omdat en de mensen... En kunnen ook zeggen van, ja. oh, ik had acht jaar in mijn hoofd en dan ja. krijgt hij maar drie, ja. zie je wel. Ik bedoel, het kan ook helemaal afrechts werken. Maar de ja, mensen maar als die ze hier Ja, hier... kennis van zaken ja. hebben door het niet te volgen, dan hadden ze wellicht gedacht, die man Zies. moet tien hebben. Okay. Maar uh, de dus mensen die aan hier hier... gaan meedoen, dat zijn de mensen die toch al geïnteresseerd zijn. Dus ik weet ja. niet of het heel veel ja, oplevert. Daar, daar moet je de prijs op <laughs> dat, dan, eh, dat nu krijg je een dagje rechtszaal. wat onbouwt houden het publiek, zal ik maar zeggen. Maar het past wel in de trend van de rechtspraak op dit moment... om een beetje uit de Ivoren Toren te komen en aan het gewone volk, om het zo maar even laten zien... ook legitimatie van de beslissingen kenbaar te maken. van Hoe gaat nou eigenlijk zo'n raadkamer? Hoe komt men tot een beslissing? Ja. Wat is de rol van alle procesdeelnemers? Dus ik denk dat het op zich geen verkeerd project is. En dan misschien ook nog een keer uiteindelijk het vondens in begrijpelijke taal... en de onderbouwing, ja. zodat je dat ook gewoon zo zou kunnen begrijpen... als je dat, dat als leek leest. Dat is helemaal niet onbegrijpelijk. Dat is ook zo'n haren die onder de mensen komt. Vondens zijn onleesbaar en rechters die, die, die, die gebruiken zulke geleerde teksten... dat geen mens het meer begrijpt. Dat is apenkool. Ga gewoon eens lezen... Het is zo helder, dus ik denk het klaar En Het hoeft ook niet. Is het en zo? Je... De Transparant, uh, omzichtig uh, helder voor iedereen te begrijpen. Ja, echt ja, wel. Ja, is dat zo? Als ja. je ja. Ik van ook de, mee eens? een gemiddelde burger bent en je doet een beetje je best... dan is dat allemaal goed te lezen. Daar vraag je alweer wat. Oké. Okay. Ja. Ja, uh, een, oh. een ander punt. Een ander punt. burgerinfiltranten. Minister Opstelte heeft gezegd dat hij het gebruik van burgerinfiltranten nog toch wel weer eens wil bekijken. En dat is naar aanleiding van een pleidooi van Harm Brouwer... de scheidend baas van het OM, die zegt... als je de zware criminaliteit echt aan wil pakken... kan je niet zonder, je moet daar gebruik van mogen maken. Nou weten we allemaal hier in Nederland dat sinds de jaren negentig... de IRT-affaire, het gebruik van criminele burgerinfiltranten eigenlijk uit en boos is. Dat is zo uit de hand gelopen, volledig mislukt. Uh, drugs werden onder toeziend oog van de politie het land binnengehaald... werden door verhandeld de door de politie. Ja. kwamen gewoon op de markt zonder dat er één topcrimineel gepakt werd. Maar nu is politiek Den Haag blijkbaar toch wel weer zover... dat ze er nog eens over willen praten. Is dit een goede zaak en is het onontkoombaar... dat je dergelijke methodes gaat gebruiken? Ja, helemaal, want het ja. is te lang niet gebruikt. Dus er zijn een heleboel mensen die er nou weer een politiek voordeel aan verbonden weten... om het weer eens te proberen. Het is altijd slingend bewegen. Ja, maar is het, wat? Wat, wat, wat vind je er zelf van? Of je... oh, voor de advocatuur is het smullen geblazen. Dat is ja. echt hoor, ik hoop dat ik het nog maar meemake. Dat, dat ze er weer mee beginnen, want dit is zo'n verschrikkelijk fascinerend spel. Dit heet diepteinfiltratie met criminele burgerinfiltratie. Mm -hmm. En de politie die wil iemand het, het, het vertrouwen zien te vinden... van iemand die heel dicht bij het topcrimineel zit... die ze willen pakken. Nou, iemand die heel dicht bij een topcrimineel zit... en zoveel van hem weet... dat hij ook zijn geheime plannetjes weet en kan doorvertellen... is zelf ook een topcrimineel. Ja? Dus de politie die krijgt een hele wonderlijke symbiose. Ze gaan in zee met een topcrimineel... En dan krijg je de zaak dat crime dus P. Want die man die wil net, die moet ook doorwerken, want anders valt hij in de kijker. Als hij zijn baas noemen, maar zijn baas verlinkt. En die baas ja, merkt hij ook meer. Die, die kant meer. van de zaak is duidelijk sinds die Die, die, die weet dat het, dat het bloedlink is en dat er door wat aan Weet je waarom het link is? Want als ze hier weer mee beginnen, hmm. dan weten de echte topcriminelen heus mannetjes naar het politiebureau te sturen. die gaan vertellen dat ze de topcriminelen willen verraden. Maar die komt er als contraspion. Het is dus een en slecht plan, maar het is nooit het, in de hand te houden. Het is een heel slecht plan. Hm. En, uh, maar wat meneer Hiddema zegt, voor de advocatuur is het goed... want wij gaan hier zaken doorwinnen. Hm. Want de overheid gaat, gaat zaken doen met boeven. Wordt uh, daardoor ook mede verantwoordelijk voor de boevenstreken... die daar uh, gepleegd worden. En Wordt als het ware zelf uh, mede crimineel. En uh, gaat in zaken met mensen die niet... Uh, Terugijnzen voor liegen, bedriegen, oplichten en, en, en andere ja, Esther, uh, lelijke Esther dingen. Vroeg, waar je niks mee te maken moet hebben. Dit als gezegd overheid. zijn, hè? Dan zeg je, waarom gaat zo'n. Waar, hoe komt zo'n man als harmbrower die is toch niet gek? Waarom zegt hij dit? Is hij? Is het OM inderdaad zo ten einde raad dat ze zeggen we kunnen boeven alleen nog maar met boeven pakken? Nou, dan, ja. maar, dan maar gevaarlijk. Nou, ik, ik denk, denk dat, dat het nu echt voor de bune is dat Harmbrouwer. Wij zijn nu... weggaan. waarom zou die? Ja, Nou ja, gewoon om nog een statement te maken. Maar hij is waarschijnlijk inderdaad. De, de bezwaren die in de jaren 90 op geld deden, die doen het natuurlijk nog steeds. En ik denk dat Harm Brouwer vergeten is dat uh, toen de tijd het OM-ministerie, uh, geloof ik, 1 miljoen euro gulden heeft moeten betalen Tuurlijk. aan de stapman. Maar wat ik bedoel. Bijvoorbeeld, He, en, uh... Zijn er geen andere methodes waardoor zij gelijke pas kunnen houden... met, met, met de, de, de, de voortgang die de zware criminaliteit blijkbaar maakt? Loopt het OM zo achter dat ze het inderdaad niet meer bij kunnen benen... anders dan naar dit soort middelen te grijpen? Nou, ja, lijkt... Ik weet niet wat er nog meer onbestraft blijft. Wat, wat wij ook niet weten, hoor. Wat justitie van, van, van de straat haalt. Ik weet niet, dus er is al heus wel uh, vissen door, door de mazen van het wegliep. Maar dat het er zoveel zijn dat je de, deze vorm van opsporing erop los moet laten. Dat is maar zeer de vraag. Waar het om draait bij mensen die zich naar buiten namens justitie... namens het openbaar ministerie uiten open, over opsporingsmiddelen... met name tekortschieten daarvan. Is dat ze nog steeds met een opsporingspercentage zitten van 15 tot 20 procent? En daar kun je markt de schuld geven aan. We moeten meer bevoegd. Ja, die er... fluctueren. Is dat? dat is net welk onderzoeksbureau die, die meting weer uitvoert. Nou, hij zegt zelf, Brouwer, dat het 2020 20 is. Nou, ja, dan, maar dan eh... hebben we het niet over de zaken waar we het nu over hebben. Nee. Dan hebben we het over straat, moeilijke, ja, ontsporbare dingen... zoals fietsendiefstallen ja. mm -hmm. en, en hele anonieme zaakjes. Ja. Dit is trouwens wel een heel, uh, heel mooi voorbeeld van invloed van de media... Meneer Brouwer die zegt bij zijn afscheidsinterview in de pers... dat dit maar weer eens op de agenda moet. En de volgende dag zegt opstelt het ook. Ja. En dan, dan geloof ik wat Esther vroeg zegt uh, onmiddellijk... dat dit grotendeels voor de bühne is. Gewoon ja, even proberen of het kan. En je probeert het nu, het wordt afgeschoten. Over <lacht> je, twee, drie jaar probeer je het weer en dat dan kan, komt het erdoor. Maar het gekke is dat uh, als ik de collega's van de pers mag geloven... dat politiek Den Haag er wel oren naar heeft. Dat uh, Jeroen Gekoer, een van onze panelleden hier... in Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, gezegd heeft... Uh, we moeten over de schaduw van mijn zeer gewaardeerde... en betreurde collega Maarten van Tra... die de commissie toe leidde, maar heen stappen. En niet a priori zeggen dat dit niet mag. Nou, nou dan, dan zie je zomaar het dat het zometeen politiek... Steeds. Ik zou zeggen, tegen al die mensen die zich politiek uiten over dit punt... en natuurlijk, je wilt je onderscheiden als, van, als politicus... onderscheiden van anderen. En je wilt ook voorop lopen. Dan moet je dit zeggen, want het is niet zoveel. We moeten niet over de schade. enzovoort. Maar laat ze nou dat rapport van Traas lezen. Mm -hmm. Want hij heeft fix wat boeken, zijn er van dat rapport verscheen. En dan reis je te Harde. te bergen. De Delta-methode is 25 ton is door de politie het, het land ingebracht. Er zijn miljoenen pillen. Er zijn liquidaties geweest van mensen waarvan iedereen weet... dat ze zijn gepleegd, omdat met elkaar verlinkten... omdat ze dachten, jij werkt met de politie samen. En dat wij, wordt dan nou uh, weer gesubsidieerd. Dat weet dat niet te meedoen als rechtstaat? We ga een maken voor de villa voor morgen. Want huh? wij hebben morgen hierop voortbordurend... Het ja, was maar met een hard decreet, hoor. Doen. Dat was maar een hard decreet. Dat was een van de rechercheurs hè, van de serie, Klaas Lange Doen die toen de tijd daarbij betrokken was, die komt morgen. Zijn licht laten schijnen morgen over met hoe verstandig wel? of onverstandig hij die vindt. Ik heb hem gevraagd de integraalhelm af te nemen. Hij mag zijn helm te wel niet voorschijnen? Ja. Ja, <laughs> ik wilde alleen nog even vragen, Esther, vroeg, ik weet niet, ik dacht dat we het er met jou wel eens over hebben gehad, de Damschrewer die uh, nu op 4 mei uh, vastzit, Niet omdat ze bang zijn, zegt het OM, dat hij weer gaat schreven, maar omdat hij een verlenging heeft gekregen van zijn arrest, want hij, wordt, hij is opgepakt voor, als veelpleger. Uh, ze hebben gezegd dat hij een overhemd heeft geprobeerd te stelen bij uh, de Bijenkorf, was niet de eerste keer, dus we laten hem tot ver na 4 mei vastzitten. nu al 90 nou, dat dagen. dat komt precies dan mooi uit. Maar wat vind je dat dat zomaar kan? Kan dat? Kan je ik heb die... geen idee. We hebben het toen inderdaad ja. over die zaak zelf. Ja. Maar uh, ja, is dus wel preventief opbergen lijkt het. Steeds aan ja, de overheid. Dan daar, daar lijkt ja. het inderdaad nou, op. Hier, hier zit een advocaat. Mag ik ook iets zeggen? Graag. Hij is niet preventief opgepakt. Nee? Nee. Oké. Okay. Het is wel goed zo. Dus. Misverstand via AT-5. Oh, naar de collega's van de pers. We maken er ook een potje van. Iedereen vergist zich aan de lopende band. Ik hou er lekker mee op. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn wij er natuurlijk weer vanaf half vier. En zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal. Lucella, laat me raden. Goedemiddag de Ja, natuurlijk. Uh, en daarnaast ook uh, de straks losgekomen reacties op de dood van Bin Laden. Natuurlijk. Uh, er zijn ook nog veel vragen. Waarom hebben ze hem nou in zee gegooid? Uh, wat is de rol van Pakistan geweest? Waar blijven betrouwbare foto's van Bin Laden? Los van de beelden die we nu uit de villa hebben. Nou, antwoorden hopelijk in het Radio 1 journaal na het nieuws van half 5. En dat krijgt u van Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt dat de oorlog tegen het terrorisme niet ten einde is met de dood van Osama Bin Laden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zegt dat Al-Qaeda de dood van Osama Bin Laden vrijwel zeker zal proberen te wreken. Bin Laden werd vannacht in Pakistan gedood door Amerikaanse commando's.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 De Rabobank gaat aangifte doen van de aanval op de website van de bank. Sinds vanochtend kunnen klanten van de Rabobank niet of nauwelijks online bankieren. In februari was er ook al een cyberaanval. Toen kwam de hele site van de Rabobank plat te liggen. De gegevens van de klanten zijn veilig, zegt de bank. En de gemeente Bergen pleit opnieuw voor het stationeren van een blushelikopter... tijdens het zomerseizoen in Den Helder. Sinds augustus 2009 zijn volgens de gemeente in totaal al 70 branden geweest in het natuurgebied. En de blushelikopters moeten helemaal uit Geelse rijen in Brabant komen. Op dit moment bestrijdt de brandweer samen met het leger... een brand die zo'n 200 hectare duingebied beslaat. Het vuur is inmiddels onder controle. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bewege de meivakantie stelt de spits niet veel voor. 42 kilometer in totaal. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de A4 naar Den Haag. Bij Zoetbouw de Rijndijk staat 6 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10. staat 27 7 kilometer tussen Schellingwoude en Knoopend Koenplein. En op de A20 richting Gouda. Bij Krooswijk een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 3 kilometer. En ook op de A27 Utrecht naar Breda. Bij Nieuwendijk 3 kilometer door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open.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 Vreugde, woede, onzekerheid. Ook dit Radio 1-journaal de reacties op het nieuws van vandaag. De dood van Osama Bin Laden. Een verslag zometeen vanuit het Pakistanse dorp waar het gebeurde. De bijzonderheden over de operatie die loskomen... en de verwachtingen over Al-Qaeda zonder Bin Laden. Nog een klein beetje ander nieuws uh, over het proces tegen Geert Wilders... en de problemen die de Rabobank vandaag heeft met internetbankieren. We zijn er tot half zeven vanavond. Bijna tien jaar lang maakten ze jacht op hem, de meest gezochte man ter wereld. En vannacht is het de Amerikanen dus gelukt. Vannacht kan ik en de wereld De Verenigde Staten een operatie die Osama bin Laden, de leader van Al-Qaeda, heeft. En een Just go back and think of the sentence you just spoke. Bin Laden is dead. Bin Laden is dead. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9-11 are seared into our national memory. Oh, oh oh, I want him, help. I want I want justice. And uh, uh, there's an old poster out west, as I recall, that said, "Wanted." dead or alive and we're going to smoke them out of their caves and get them running so we went to war against al-qaeda after years of painstaking work by our intelligence community I was on a lead to bin Laden. De leider van Al-Qaeda werd gedood in een huis... vlak in de buurt van de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Toen uiteindelijk bleek dat hij er ook echt zat. Eh, toen is een militaire operatie opgezet. In de legerplaats Abbottabad werd de Al-Qaeda-leider... bij een vuurgevecht door het hoofd geschoten. Honderden mensen verzamelden zich voor het Witte Huis om het nieuws te vieren. millions of americans wanted to hear those words bin laden is dead voor het witte huis aangekomen is bezaaid met mensen Amerikaanse vlaggen zijn dat mensen de boom ingeklopen om goed zicht te hebben op het witte huis 10 years that we've been trying to find him en we finally did. And Het maakt me proud to be American. I never thought this night would come that we would actually capture or kill bin Laden. Vanuit de hele wereld stromen reacties binnen op de dood van Osama bin Laden. Ik denk dat het voor de wereld heel belangrijk is dat dit symbool van eh, extremistisch terrorisme, dat dat symbool nu weg is. Maar laten we onszelf niets wijs maken. Daarmee is de dreiging van terrorisme natuurlijk nog niet verdwenen. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Indeed we'll have to be particularly vigilant in the weeks ahead. Our war against terrorism must continue. The world will betere a better world without him doesn't mean this is the end of all terrorism and all dangers. Al Qaeda is not finished. Verder veroordeelt Hamas de actie net als de Taliban in Pakistan. Yeah, vooral in gebieden waar de dood van Bin Laden gevoelig ligt... moeten reizigers voorzichtig zijn. Er zou iets van scherp toezicht zijn nu op Schiphol. Heeft u ja, daar klopt. iets voor gemerkt? Er stonden meer douane bij de uitgang Oké. normaal. Okay. Meteen toen je de slurf kwam, stonden er allemaal nog vier douane. En later kwam er echte douanepastus. In verband werd dat gebracht met de dood van Osama Bin Laden. Correspondent Ron Linker in Washington. Ron, wij zijn nu enkele uren later. Is er al een, uh, een nieuwe reactie van de Amerikaanse regering? Ja, van minister Hillary Clinton van buitenlandse zaken. Die had de taak om na de euforie van vanochtend nu weer het vizier te richten, zou je kunnen zeggen, op de toekomst. He, voor de Amerikanen is dat horen we ook net in het overzicht. De strijd tegen terreur bepaald niet afgelopen, ook niet na de dood van Bin Laden. En ze had dus een duidelijke boodschap aan Amerika's tegenstanders. Ze zei: het werkt niet om te denken dat wij een aanslag op Amerika's grondgebied langzaam maar zeker zouden vergeten. You cannot wait us out. You cannot defeat us, but you can make the choice to abandon al-Qaeda en participate in a peaceful political process. Neem deel aan het politieke proces. Democratisering kies, niet de kant van Al-Qaeda. Dat is volgens Clinton de les die bijvoorbeeld de Taliban in Afghanistan zouden moeten trekken uit de dood van bin Laden. Zeggen, dan hebben functionarissen bekendgemaakt dat bin Laden dat zijn lichaam in zee is gegooid. Um, hebben ze ook erbij gezegd wat daar nou de reden van is? Ja, daar hebben ze wel kort iets over gezegd. Kijk, na die toespraak van Obama was er inderdaad een, een conference call... op achtergrondbasis aan journalisten over de toedracht van die militaire operatie. En over het lichaam van Osama Bin Laden is gezegd dat wat de Amerikanen vreesden... wat dat als ze hem een gewoon graf zouden geven... dat dat dan uh, misschien wel een bedevaartsoord zou worden. En dus is besloten dat zijn stoffelijk overschot een zeegraf zou krijgen. Niemand heeft daarvan beelden gezien, maar naar verluid is dat inmiddels gebeurd. De Amerikanen benadrukken voortdurend dat alles is gebeurd in overeenstemming met islamitische regels. En kennelijk past in die rituelen ook de mogelijkheid van... wat hij heeft gekregen een Zeegraf. En er zijn überhaupt geen beelden nog hè, van Osama Bin Laden... van zijn lichaam, ook niet nee. in de villa. Nee, dat hebben we in het verleden wel gezien hè, van bijvoorbeeld die andere terroristen Zarqawi. Maar in, in het geval van Bin Laden zijn die beelden in ieder geval niet vrijgegeven. Wat we gezien hebben is de villa waarin hij zat. Hè. Alles meubelstukken overhoop gegooid, bloedvlekken op de grond. Maar niet zijn lijk. En uh, eerlijk gezegd denk ik wel dat Amerikanen beschikken over dat materiaal. Uh, al is het maar voor later. Maar volgens berichten is Bin Laden in het gezicht getroffen door een kogel. En dat maakt het misschien ook wel dat zijn lichaam toch niet uiteindelijk herkenbaar zou zijn. Uh, we hebben ook berichten gehoord dat dat lijk... naar een Afghaanse vliegbasis was overgebracht, tijdelijk. En dat daar journalisten bij zouden zijn geweest. Maar ik denk eerlijk gezegd, dan hadden we daar nu wel iets van gehoord of gezien. Terwijl, dat hebben we dus niet... Uh, we hebben geen beelden gezien tot nu toe. En hoe hebben ze vastgesteld dat het echt bin Laden was? DNA... Uh, de Amerikanen beschikken over uh, DNA-materiaal van zijn moeder, de moeder van Bin Laden. En dat hebben ze dus kunnen vergelijken. Dus je moet je voorstellen, gisterochtend kwam dus eerst het bericht binnen op het Witte Huis... Uh, dat hij vermoedelijk gedood zou zijn bij dat vuurgevecht. Toen heeft het Witte Huis nog een aantal uren moeten wachten op bevestiging. Maar die kwam dus wel snel. Vervolgens werd dat uh, toen naar Verluid gejuicht in de zaal waar dat nieuws werd binnengebracht. Ja, maar en als die beelden er niet zijn, hè, we met deze verklaringen moeten doen... tenminste als die beelden niet worden vrijgegeven... Wat denk je? Zal dat nog uiteindelijk um, ja, misschien insinuaties oproepen dat het allemaal niet waar is? Uh, ongetwijfeld. Uh, ik denk dat als de Amerikanen niet komen met het sluitende bewijs dat hij inderdaad is omgekomen. Of misschien de Pakistanen met dat sluitende bewijs dat er altijd een kleine kern van uh, mensen zal zijn die uh, toch twijfelen aan de dood van Osama Bin Laden. Dat zullen ze niet tegen kunnen houden. Aan de andere kant... Um, als de Pakistanen snel met bewijs komen, en misschien moet dat wel komen nou, aan de hand van een foto of een video, uh, dan, dan is natuurlijk dat gerucht ook uh, bestreden. Ja, nou, um, hebben ze vandaag ook nog meer gezegd over hoe ze uiteindelijk bij Bin Laden zijn uitgekomen? Ja, langzaam maar zeker begint toch duidelijk te worden... Hè, hoe ver van tevoren die actie al is voorbereid. Uh, de zomer vorig jaar, augustus, uh, viel dat gebouw op... waar Bin Laden uiteindelijk is gedood. Dat was namelijk een, een villa die in 2005 gebouwd is. Dat is heel scherp beveiligd, hoge muren, prikkeldraad erop. En uh, dat huis viel meteen eigenlijk op... omdat het veel groter was dan alle panden uh, eromheen. Het had bovendien geen internet, geen telefoon. Dus allemaal zaken die opvielen. Nou, in februari blijkt nu, is de bevestiging gekomen... dat hij daar ook echt woonden. Toen zijn de voorbereidingen begonnen. Navy SEALs, speciale commando's, die zijn zondagochtend geland in de buurt, hebben toen omwonenden verteld dat ze binnen moesten blijven. Er is een vuurgevecht uitgebroken. Vier volwassenen bleken, bleven dood achter en een van hen was dus Osama Bin Laden. Nou, maar er zullen toch ook wel informanten zijn geweest in Pakistan of elders die, die uh, de Amerikanen naar die villa hebben geleid of is dit echt toeval? Nou, de, de, de New York Times zegt dat het via mensen in Guantanamo Bay is gekomen. Die hebben een koerier van Osama uh, Bin Laden genoemd. En die zijn, uh, die zijn ze vervolgens gaan volgen. Uh, komt uh, president Obama natuurlijk wel goed uit zo'n informant. Uh, en uit die berichten blijkt ook dat een van de overledenen... daar in dat pand in uh, Pakistan ook de koerier is geweest. Dus uh, er is uh, vanaf Guantanamo Bay uiteindelijk het, het, het, het, het definitieve bewijs gekomen. Ja, en um, uh, Hillary Clinton... Hè, toen net sprak, heeft ze nog iets gezegd over de rol van de Pakistanse regering hierbij? Het is wel opvallend, hè? want de, de Pakistanen zijn dus niet van tevoren op de hoogte gebracht door de Amerikanen dat deze operatie op handen zou zijn. Dat is raar, want als je kijkt naar de speech die president Obama hield uh, vanochtend vroeg... Die, die benadrukte juist de goede relatie tussen Pakistan en Amerika... Uh, is duidelijk dat de Amerikanen toch heel veel werk te verzetten hebben in hun uh, relatie met Pakistan. En daar hinten uh, Hillary Clinton ook wel een klein beetje uh, aan. Ze zei van dat de komende maanden zullen moeten uitwerken wat de toekomst is van onze relatie, de relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten. Want duidelijk is wel, uh, Bin Laden zat op Pakistan's grondgebied. Dat is een bondgenoot van de Amerikanen. Zo'n grote villa in die woonwijk. Hoe kan het nou dat de Amerikanen uh, dat wel opviel en notabene de Pakistanen niet? Dat zijn vragen die de komen de tijd zeker aan de orde komen. Woninkar vanuit Washington, later deze uitzending spreken we nog verder met jou. Dan nu contact met journalist Johnny De Rijkes. Hij staat in de Pakistanse plaats Abu Tabat bij de compound waar Osama Bin Laden is gedood. Um, Johnny, wat kan je daar zien? We zijn er inmiddels vertrokken. Wij zijn tot op 500 meter van het huis geweest. En dat was inderdaad wel een iets grotere villa dan de rest, maar niet. ...opvallend. Wij zagen voor de rest ook nu geen prikkeldraad, niks. Er waren wat militairen rondom. Um, wij konden niet verder raken dan op, tot op die 500 meter. Um, en dat is het eigenlijk. We hebben met een aantal bewoners gesproken... Um, ...die hebben het nieuws vernomen ja, via de verklaring van, uh, van president Obama... En uh, die vielen compleet uit de lucht, die hadden echt geen flauw benul. Er is nul. We hebben van verschillende bewoners wel de verklaringen gehoord dat er uh, vannacht inderdaad een vuurgevecht is geweest. Er is geschoten geweest, er zijn helikopters geland en ze hebben ook allemaal één helikopter, uh, uh, ja, die is, is neergestort. En wat wij gehoord hebben van de mensen die daar ter plaatse waren, buren eigenlijk, die zeiden dat er twee vrouwen waren...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 Zij dachten, zij hadden daar geen idee van wie daar woonde. Daar hebben ze mij helemaal niks over kunnen vertellen. Ze zeiden, wij wisten dat nooit. Ik zei, is er dan nooit iets opgevallen geweest? Nee, dat was heel duidelijk. Ze waren daar compleet verbaasd over. Ze hebben niks, geen, geen, geen rare tekens gezien. We zeiden ook al, ja, als die man daar zeven jaar woont, zeiden ze, ja, dan hadden wij dat toch moeten weten. Dus er is heel veel twijfel en ongeloof. En zij zeggen van, ja, um, dit is al de vierde keer dat de Verenigde Staten... ...met de verklaring komen dat het samen met Laden dood is... ...wij willen bewijs, wij willen zijn dood lichaam zien... En uh, er is veel ongeloof, uh, nee. omdat, omdat ze, ja, omdat ze nooit, nooit enig bewijs hadden dat daar iets speciaals zou zijn gebeurd. Nee, aan de andere kant, je kan dat natuurlijk nooit achterhalen, maar als ze het nee. wel wisten, willen ze dat misschien ook niet vertellen, toch? Dat ze eigenlijk wel wisten wie er naast hun woonde. Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar de mensen die, die ik heb gesproken, dat waren gewoon heel gewone mensen, omstanders. En, en dat waren nu niet mensen die uh, ergens bij betrokken waren, denk ik. Want dat waren gewoon mensen ja, van de straat, om het maar zo te zeggen. Maar... Aan de andere kant, denk ik, als hij daar inderdaad heeft gezeten... Ja, dan kan dat niet uh, zonder het medeweten zijn geweest van een, van een aantal mensen ter plaatse uiteraard. Dus uh, er moeten mensen van op de hoogte zijn geweest, dat kan niet anders. Maar het is ons door niemand bevestigd geweest dat hij daar werkelijk was. Nee. Dus, uh, en hoe reageerden ze op deze actie? Wat vonden ze ervan? Ja, behalve dat ze natuurlijk stom verbaasd en geschokt waren, uh, uh, waren ze... Blij, dat hebben ze mij duidelijk gezegd. We zijn, uh, wij, wij, wij zien hem nog altijd als een vrijheidstrijder. En daarom winnen wij het erg. Hè? We zijn er we wel uh, expliciet van, we uh, zijn niet tegen het beste, maar... Uh we willen, we vinden, hij heeft eigenlijk... Ja, hij komt voor de mensen op die, uh, die door het Westen, ja, door de westerse troepen dan worden gedood. En uh, zij zagen hem als een vrijheidsrijder. En zij waren om die reden niet blij met zijn dood. Maar ze hoopten allemaal wel dat het nu afgelopen zou zijn. Dat het nu iets van, uh, nou, of de man dan dood is, laat het dan alsjeblieft stoppen. En laat de Amerikanen maar zo snel mogelijk naar huis gaan dat wij hier eindelijk gerust krijgen. Ja, want dus rustig ja. zal het nu niet geweest zijn. Hè? Jij kon op 500 meter afstand komen. Waren er veel collega's? collega's Van jou aanwezig? Was het druk? Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk uh, de pers die er uh, kon zijn. Die was er, maar um, we hebben allemaal een beetje hetzelfde. Er is, uh, we komen tot 500 meter en dan hield het top. Um, er is een helikopter neergestort. Maar de plaatselijke politiecommandant uh, vertelde ons dat die uh, meteen is opgeruimd. Dus dat de resten zijn ook meteen weg verdwenen. Dus ja, er is gewoon geen enkel bewijsmateriaal daar te plaatsen. En dat vind ik wel vreemd. Dat zit gewoon op een klasse Ja, want wat. Waar duidt dat volgens jou dan op? Er is ook geen enkele officiële verklaring tot nu toe. Wij hebben alleen maar wat we van de bewoners horen. En er is voor de rest niemand die iets wil verklaren. Dus, uh... hmm. Goed, nou, wellicht dat er later vanuit de, de Pakistanse overheden nog berichten komen. Joni de Rijk, ik dank je wel. Jij bent dus inmiddels net vertrokken bij uh, Abu Tabat. De plek dus waar dat allemaal vannacht zich heeft afgespeeld in Pakistan. PVV-voorman Geert Wilders moest vandaag weer voor de rechter verschijnen. Daar praten we zo over. Eerste verkeersinformatie, John Sehoka. Spits stelt niet veel voor vanwege de meivakantie. Slechts 51 kilometer in totaal. Wel extra vertraging door ongelukken. Onder meer op de A4 naar Den Haag. 9 kilometer bij Soeterbouw de Rijndijk. Op de ringweg Amsterdam de A10. Aan de noordkant van de koentel is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Er staat nu nog 7 kilometer. Daar zijn inmiddels wel allerlei stoken weer open. A17, Roosendaal richting Dordrecht bij Oudendbos 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook nog dicht. En door een ogenblik nog uh, rijt bij A20 naar Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Ja, het was al een tijdje stil rondom Osama Bin Laden. Hij uh, was permanent ondergedoken... en bovendien was hij volgens de berichten zeer ernstig ziek. Was hij nou nog een echte bedreiging? Dat vraag ik aan defensiespecialist Coco Lijn... van instituut Klingendaal. Co, goedemiddag. Goedemiddag. Hij is die vraag eigenlijk wel te beantwoorden? Of hij nog een echte nou, bedreiging moeilijk. was? Ja, nee, niet zo heel erg meer. Als je het heel eerlijk vraagt, dan, uh, uh, ja, antwoord. dan moet je zeggen dat, dat Osama eigenlijk in 2003, 2004 gepakt had moeten worden. Toen was hij op het toppunt van zijn macht. Hij was toen in staat om, om werkelijk uh, als een commandant van een, uh, van een geleide organisatie te fungeren. Daarna is... Uh, hij meer van symbolische, bijna spirituele betekenis geworden. Hij hield het netwerk nog bij elkaar. Maar het werd een netwerk van organisaties in Jemen, in de Maghreb, uh, in de Sahel, overal op de wereld. Die uh, zich wel de erfgenaam voelden van Al-Qaeda, maar eigenlijk alleen nog maar de naam gebruikten. En die zich niet meer echt lieten aansturen door een man met een baard ergens in een onbekend gebied van, uh, van Afghanistan-Pakistan. En de baas van de CIA die gaat er vanuit, zei hij vanmiddag, dat er wraakacties zullen komen. Kan je dan uh, die verwachten uit die hoek die jij net noemde... al die organisaties die zich uit naam van Al-Qaeda presenteren? Nou, dat zou dus wel kunnen. Want deze vangst of de moord, uh, hoe je het wil noemen, van, op Bin Laden... die werkt toch in zekere zin als een uitdaging aan al die organisaties... om te bewijzen dat ze er nog zijn. Ze worden nu eigenlijk van twee kanten uitgedaagd. Aan de ene kant dus door de Amerikanen die er dan toch maar in geslaagd zijn... Zij het dan pas na tien jaar om die, om die hoofdprijs uiteindelijk uh, te pakken... Uh, dat is uitdaging 1. Uitdaging 2 ligt nog veel breder. Die ligt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... Uh, waar, waar zich eigenlijk een alternatief heeft aange aangediend... voor de dictators die daar hun, uh, hun laatste gevechten voeren. Um, in de vorm van, van de opstand van de jeugdigen... die met moderne middelen als Facebook en Twitter enzovoorts een heel seculier uh, alternatief bijna bieden. Ze gaan voor de mensenrechten, ze gaan voor de democratie... en dat zijn hele andere idealen dan die Osama Bin Laden verkondigde. Dus dit werkt wel in zekere zin als een uitdaging... Uh, op de, de restanten van Al-Qaeda om te laten zien dat ze er nog zijn. En een van die uh, groeperingen in Egypte hè, die je net noemt die uh, opkomen nu... het moslimbroederschap, die zeggen vandaag... Ja, het is nu tijd dat de Amerikanen uit, in, uit Irak en Afghanistan weggaan... want het doel is bereikt. Zie je dat gebeuren als gevolg hiervan? Nee, helemaal niet. Dat is natuurlijk tekort door de bocht. Het is wel zo dat Obama bij zijn aantreden... een paar jaar geleden heeft gezegd... dit is doel nummer één voor mij... Af... Afghanistan, die oorlog, dat is een oorlog die gevoerd moet worden. Irak was niet echt nodig. Dit is de the war of necessity, daar gaan we heen. En hij heeft toen Panetta inderdaad, zoals hij vannacht ook zei, opdracht gegeven. Uh, uh, pak die hoofdprijs, ga achter Al-Qaeda aan, ga achter Bin Laden aan. Dat is doel nummer één. Dat is inderdaad gebeurd. Maar ook daar, in die oorlog in Afghanistan, daar heb je groeperingen... Die, uh, zich, ja, die zich wel geaffilieerd voelden met uh, Al-Qaeda... maar die zeggen van, wij voeren onze eigen strijd hier... en wij zullen die strijd doorzetten tot de Amerikanen weg zijn. De strijd tegen terrorisme is niet gewonnen... maar de hoofdprijs van 2001, die is nu gepakt. Ja, dus jij verwacht ook niet uh, verandering van beleid van de Amerikanen? Nee, dat verwacht ik niet. Het, wordt wel, het leven wordt een stuk makkelijker voor Obama... want hij heeft natuurlijk ook beloofd aan de kiezer op 1 december 2009... Uh, eerst gooien we er nog een schepje bovenop in Afghanistan, extra militairen. Maar in 2011, nu eigenlijk al, uh, beginnen we met de terugtrekking. En in 2014 zou eigenlijk het Afghaanse leger het helemaal zelf moeten doen. Dus hij heeft nu een argument om te zeggen... ik ga waarmaken wat ik in mijn eerste termijn aan mijn kiezer beloofd heb. Namelijk een afbouw van die oorlog. Hij heeft nu een goed argument om daar een begin mee te maken. Kocolein, dank je wel voor dit moment. Het is uh, acht minuten voor vijf, dat betekent tijd voor Erwin Krol. Het weer, Erwin, ja. mei is begonnen, april ligt achter ons. Als we nog even terugblikken, er moet een record zijn gebroken... met altijd ja. lekkere ja. weer. Ja, ja. ja. Het, was een, het is een evenaring van een record van 2007. Het was uh, zacht en droog en zon was gigantisch droog. Want we hebben nu al zoveel watertekort wat we normaal pas aan eind, uh, eind uh, augustus hebben. Maar het was een, uh, een record. Uh, de, de, het is nog nooit zo warm geweest, als een evenaring van 2007. Sinds 1706, sinds wij meten. Want toen hielden ze dit ook al bij? In 1706 zijn ze in Nederland begonnen. Dat was meneer Krukius, geloof ik. Die is begonnen met meten. En dat deed hij toen, omdat hij toen de beschikking had over een thermometer. En daarvoor had hij dat niet. Nee, die bestond nog niet. Nou ja, die is in 1610 is de eerste primitieve thermometer uitgevonden. Ergens door Galileo Galilei. Maar die gebruikte hem om de temperatuur van de wijn te meten. Die dacht er niet aan om naar buiten om te gaan. Om eventjes de buitenlucht te meten. Om, om de buitenlucht te meten. Te meten. Dus, maar in de loop der, van de, de 17e eeuw is, is dat instrument verbeterd. De echte kwiktermometer overigens is pas van 17%. 15 of iets dergelijks, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar wij begonnen geloof ik te meten met een alcoholthermometer of zo. Dus het gaat er maar om dat een vloeistof uitzet als die warmer wordt. En dan kun je iets meten. Maar wij doen dat sinds 1700. En het bijzonder is dat Nederland een van de langste reeksen heeft ter wereld... Uh, we zijn van, die dat van de doet. eerste. Uh, ja, de Engelsen hebben een iets langere reeks. Maar de vuillakken, die hebben ergens een gat. En hebben ze metingen uit Utrecht genomen. Die hebben ze daartussen geplakt. Of dus... het daar altijd hetzelfde ja, juist, weer juist, is. Juist, nou, juist. Nou, nou, nou, Nee, nee dat, dus, daar gaan uh, we niet nee, voor. Dus, wij, uh, dus uh, april droog en zonnig. En, uh, en mei en even een fris windje. Maar het wordt ook goed. Maar zonnig en het wordt weer warmer. Ja, goed weekend weer, hè? Volgend ja, weekend. Ja, heel mooi weekend. Ja, ja. goed. Dank je wel, ja, okay. Erwin Krol. Ja, opnieuw ging het over het etentje. En nog steeds gaat het niet over de inhoud. De aanklacht van haatzaaien en groepsdiscriminatie tegen Geert Wilders. Zijn proces ging vandaag weer verder met dezelfde rechters... nadat de derde wraakingspoging van advocaat Moscovici mislukte. Wilders en zijn advocaat vroegen de rechtbank vandaag... om het proces hier te laten stoppen... door het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te laten verklaren. Matthijs van der Wiel was erbij.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 Als getuige En dan laten we hem ook nog een keer aanzitten aan de dis. Over de islam in zijn algemeenheid. Voorzitter, dat gelooft u toch niet? Volgens Moscovici is het recht dat Wilders heeft... om een eerlijk proces te krijgen geschonden. Het is kwade opzet geweest. Eerst is het hof zijn boekje te buiten gegaan... door de manier waarop het justitie heeft gedwongen om dit proces te voeren en daardoor is Wilders eigenlijk al veroordeeld... en die kwestie van dat etentje komt daar nog eens bovenop. Alles in combinatie, dus de inhoud van de Wildersbeschikking... Onsch de onschuldspresumptie en alles wat ik u over het diner heb verteld... zou voor uw reden moeten zijn, en dat verzoek doe ik u ook voor mee... om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Voor het OM is dit een vreemde situatie... want het heeft geen enkele rol gespeeld hierbij... en het wilde dit hele proces eerst helemaal niet voeren. Toch moet het volgens de advocaat nu boeten... De officieren zien zelf geen reden om de zaak nu stop te zetten. Wilders is niet bij voorbaat veroordeeld, zeggen ze. En de getuige is volgens hen niet beïnvloed. Een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zou ook volstrekt disproportioneel zijn, gezien de belangen van de maatschappij, bij een inhoudelijke beoordeling van deze zaak. Vandaag verbrak Wilders even zijn stilzwijgen. Hij kreeg het laatste woord en hij deed een klemmend beroep op de rechters om de zaak nu stop te zetten. Maak een einde, alstublieft, nu en dit proces en deze vertoning en dit politieke proces... waar ik nog voordat ik verdachte was, al door het hof, ben veroordeeld. Wilders had eerder al kritiek op de rechters, nu draaide hij het om. Door te stoppen met deze zaak kunnen zij het vertrouwen herstellen. Als u een einde zou maken aan dit proces... en dat hoop ik vurig, en dat kunt u mij niet kwalijk nemen... dan komt dat zowel de vrijheid van meningsuiting als het aanzien van de rechterlijke macht, maar ook het aanzien van de rechtsstaat... ten goede omdat de rechters zijn die niet accepteren... en ook opvuurig dat u die rechters zult zijn die niet accepteren... dat de onschuldpresumptie ook niet voor mij geldt. Dank u wel. Op 23 mei horen we het. Of het proces hier stopt... of dat alsnog de inhoud van de zaak wordt behandeld. De dag dat ook de Eerste Kamer wordt gekozen... dus een belangrijke dag voor Geert Wilders... Komend uur in het Radio 1 Journaal meer over de rol van Pakistan in de zaak Bin Laden. Ook meer reacties vanuit Amerika en vanuit de Arabische wereld. We zijn er zo na het nieuws van 5 uur. News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ik ben blij dat we een beroep kunnen doen op Defensie met, met de blushelikopter. 2. Zou voor u reden moeten zijn, en dat verzoek doe ik u ook voor mee, om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Ranking the News, nu op nummer 1. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.